Tegen Cambuur Leeuwarden en zojuist een aardig schot wel gezien van Renato Ibarra. De rechtsbuiten rakelings naast het doel van Leonard Nienhuis. Die vorige week nog ontbrak in dat belangrijke duel voor Cambuur tegen NEC vanwege. Trieste familieomstandigheden. Maar vanmiddag staat hij gewoon weer bij Kambuur in de goal. Vitesse heeft de bal aan de linkerkant met Piazon. Draait goed weg. Speelt de bal dan breed naar Wijnovits. Die zou van afstand kunnen schieten. Probeert dat ook. Bal wordt geblokt via Van der Laan. En dan weer opgevangen in de middencirkel door Kasja. Maar dat is het zoveelste slordige moment van Vitesse in de eerste helft. Kasja kopt de bal gewoon simpel in de voeten van Lukoki. Maar Kambuur is de bal ook alweer kwijt. Prupper heroverd voor Vitesse. De bal op het middenveld. En in de middencirkel gaat het dan via Wijnovits en Van der Heijden naar de linkerkant. Dan zou Van Aanhold daar wat meters kunnen maken. Kiest voor de crossbal richting Havenaar. Die moet dan koppen. Gaat er onderdoor. Via Van der Laan toch wel wat paniek bij Cambuur. Bal wordt weggeroeid. Opgevangen door Vajnovic. Maar Cambuur staat er steeds kort op. Is de bal nu via Van Moorzel ook weer kwijt. En via Atsu dan opnieuw naar de linkerkant. Daar struikelt Van Aanhold. Ook weer een beetje ja, symbolisch eigenlijk voor deze eerste helft. Waarin Vitesse weinig spektakel laat zien voor het eigen publiek. Cambuur zit er kort op. Achter in de duels. En Vitesse heeft daar de laatste weken toch heel goed in het positiespel. Heeft daar geen antwoord op. Het staat na een half uur voetballen in Arnhem nog steeds 0-0. Terug naar de Kuip. Bas en Andy. Bal bezit voor Feyenoord aan de rechterkant via Immers. Immers bal even terug naar Schaken. Schaken kijkt om zich heen. Moet helemaal terug naar Jammaat. En die gaat nog verder terug. En zo zijn we met uh, uh, twee tikken weer halverwege de helft van Feyenoord. Er wordt het spel verlegd naar de linkerkant met Martens Indy. Martens Indy die uh, ja, geen ruimte ziet om Boetje's aan te spelen. Dus een beetje naar binnen trekt. En ook daar is uh, weinig ruimte. Omdat alles in de dekking loopt gaat het... Uh, Via Klaasie naar de Vrij. De Vrij nu op de helft van uh, uh, Feyenoord. En dus uh, blijft Feyenoord wel even in balbezit. Maar is het rustig. Ja, we hadden het nieuws van drie uur wat uitgesteld. Maar er is belangrijk wereldnieuws. Dus Mark Visser is aangeschoven. Ja, even bijpraten over dat metroongeluk in New York. Volgens CNN zijn er bij zeker twee doden gevallen. Ook zijn er berichten over gewonden. Ooggetuigen meldt dat er treinstellen in het water terecht zijn gekomen. Maar op de eerste foto's van het ongeluk is dat niet echt te zien. Wel is te zien dat zeker vijf treinstellen uit de rails zijn gelopen. Metro was onderweg naar Grand Central Terminal in Manhattan. Over de oorzaak van de ontspoording is nog geen duidelijkheid. Zo meer in het nieuws over 10 minuten ja. in de rust. In de rust van Feyenoord tegen PSV. Terug naar Andy en Bas. 0-1 Feyenoord-PSV, 32 minuten op de klok. PSV uh, heeft een fase gehad zeg maar, na de 0-1 van Maher... waarin het in ieder geval het gevoel heeft gehad... dat de tegenstander de weg een beetje kwijt was. Dat wordt wel wat minder, omdat Feyenoord weer meer komt... En de wedstrijd weer wat meer naar zijn hand wil zetten. De wijze waarop Feyenoord dat doet is namelijk energie in de wedstrijd pompen. Dat levert de eerste 15 tot 20 minuten vrij veel mogelijkheden op. Dat leverde vrij veel balbezit op. Want als je al je duels wint dan kun je de tegenstander makkelijker terugduwen. En Feyenoord is langzaam maar zeker weer wat energie aan het opbouwen. Alsof de batterij weer langzaam volstroomt voor dat laatste kwartier van deze eerste helft. Met de vrije trap vanaf de rechterkant. En Vilena met het linkerbeen halverwege de helft van PSV gaat hem nemen. Dan komt die bal in het strafschopgebied. Matthijs, kan niet komen. Nee, want Bruma kopt de bal weg. Maar de afvallende bal komt bij Boetius terecht. Aan de linkerkant. Brengt de bal voor het doel. En daar wordt de bal doorgekopt. En gaat maar net raak links langs het doel. Dat scheelt minder dan het uh, lijkt hoor. Want het is uh, Pelle die de bal kopt. En de bal gaat raak links langs de paal. En dat scheelt heel erg weinig. Of daar was uh, de gelijkmaker van uh, Feyenoord. Maar zover is het nog niet. En Pelle de aanvoerder is uh, Richard van der Maan. Die heeft wat gemeld. Vitesse leidt 1-0 en het doelpunt wordt gemaakt door Marco Vajnovic in de 33ste minuut. En het is zijn eerste goal in dienst van Vitesse. Krijgt de bal van Pia de randje strafs op gebied. Het gaat een paar meter terug en dan legt hij hem heerlijk voor zijn rechterbeen. En gaat de keeper van Cambuur, Leonard Nienhuis, er toch redelijk lelijk aan onderdoor. Hij gaat uh, niet helemaal vrij uit denk ik bij dat schot. Want zag hem toch aankomen. Nienhuis de keeper van Cambuur. Wel goed geplaatst in de benedenhoek. Dat schot van Feyenoord van een meter of twintig. Vitesse leidt in de 33ste minuut met 1-0. En we gaan weer terug naar de Kuip. Andy. Met uh, een enorme kans uh, die we net zagen voor PSV. Maher, en ik durf het te zeggen, uh, onder het juk een beetje vandaan van Toyvonen... Uh, speelt uh, volgens nog een uitstekende wedstrijd. Het gaf een prachtig balletje tussendoor richting de opkomende rechtsback Arias. En die schoot de bal net voorlangs bij Erwin Mulder. En zo blijft het 1-0 voor PSV. Maar was een goede counter van uh, PSV met een vrije trap nu voor Feyenoord. Genomen door Klaasie, uh, schept de bal in het strafschotgebied. En dan lijkt het een hensbal te zijn van Rikiek. Tenminste, dat vindt het publiek in ieder geval. Maar Rikik speelt de bal over de zijlijn en Feyenoord mag gooien. Die koude van PSV zo even, was even scherp als klassiek. Want zo hoor je het dan te doen. De verdediging van Feyenoord trainers hameren er altijd op. Er vallen altijd van die akelige termen als restverdediging en doen het allemaal op. Maar als je de bal verspeelt en dat gebeurt natuurlijk een keer. De verdediging van Feyenoord stond totaal verkeerd. En aan de rechterkant was dus, uh, eigenlijk het hele veld één groot gapend gat. Waar dan Arias indook en eigenlijk ook de Depay nog. Zodat ze bijna elkaar nog in de weg liepen. En ik denk dat Feyenoord van geluk mag spreken dat Depay de bal niet kreeg en Arias wel. Want de restback zal wat minder goed hebben geschoten normaal gesproken dan dat Depay dat zou hebben gedaan. Martins Indy die zich dat deels mag aantrekken van zo even. Gaat nu een ingooi nemen in van de middenlijn. Maar zegt kom maar dat duurt te lang. Dan kan het niet meer. Dan moet hij zich de andere kant opdraaien om te kijken of Boetje zo speelbaar is. Dat lukt eigenlijk ook niet. Dan mag gokken op pellen. die wint eigenlijk altijd in de lucht. Kopt de bal nu ook door. Filena kopt dan naar Immers. Rekiek zit er met het hoofd tussen en kopt de bal er weer over de zijlijn zodat Feyenoord een ingooi mag gaan nemen. Twee Feyenoorders nu met een bal die ze krijgen vanaf de zijkant in de hand. Boetjes en Immers willen allebei gooien? Nee, dan doet Filé nat maar. En die doet het met uh, één bal, uh, gelukkig. En de voorzet van Immers is niet goed. En kan er gecounterd worden? Nee. Want Feyenoord heeft de bal alweer uh, heroverd. Via Pelle gaat de bal naar Immers. Immers randstrafs op gebied. Brengt de bal terug richting Pelle. Maar Pelle kan niet koppen omdat Bruma hoog boven iedereen uit torent. En de bal naar de zijkant uh, komt. En uh, dan is het de paai die de bal naar voren probeert te spelen. Maar via Mathijsen. is het? Nee, het is de vrij. Gaat de bal over de zijlijn. En mag PSV gaan gooien. Overigens de paai. Hij lijkt wel overal te spelen op het veld. Want ik zie hem soms de rechtsbackpositie En nu stond hij weer een beetje bij de linkback in de buurt. Terwijl Martins die in de fout gaat. En Jozef zo de bal heeft. Jozef zo nog altijd. Speelt de bal breed. Oh, dan is het een uh, slechte bal. Een uh, ja... Want dan was het een soort van hakje van Bakali Die niet terecht komt bij de paai. En gaat de bal over de zijlijn en mag Feyenoord gaan gooien. Grote fout van Martens Indy. Die uh, eigenlijk zomaar langs de bal loopt. Geen idee heeft waar de bal gebleven is. En dan, dan de scheidsrechter kijkt alsof hij een duw in zijn rug kreeg. Die kwam er echt niet. Nu is iedereen weer boos omdat er op het middenveld een overtreding wordt gemaakt. Rekiek, In dit geval na het duel met Pelle. Die hebben de handen ook meer dan vol aan elkaar. Pelle moet zich dan uh, met Rekiek, denk ik nu even melden bij de scheidsrechter. Pellen komt aan de scheidsrechter, volgens mij nu even vertellen dat het hem allemaal niet zo meer bevalt. En nou. Ja, maar her en uh, immers. Oh, maar her en immers. Die hebben blijkbaar ook wat ruzie met elkaar gemaakt in de voorbije minuten. Zo wordt het wel um, nou ja, onvriendelijker, roepen we dan altijd. Het is helemaal niet zo onvriendelijk, maar. De vriendelijkheid verdwijnt toch wel weer een beetje. Dan wordt het inderdaad onvriendelijker. Maar het is nog niet gemeenig. Maar zo langzaam maar zeker wat stekeligheden op het veld. Dat mag duidelijk zijn. 0-1. Acht minuten nog in de eerste helft. PSV leidt door de goal van Maher. Maher die ook in balbezit is en de bal over de zijlijn speelt. Niet aangeraakt door een Feyenoorder. Want hij werd goed... Uh... De voet dwars gezet door Jan Maat en kon de bal alleen over de zijlijn schieten. Jan Maat die gooit op Immers. Krijgt hem terug van uh, Immers. Jan Maat en speelt de bal richting Pelle. Pelle kopt naar Schaken. Schaken terug naar Immers. En dan een uh, tik in het gezicht van uh, Pelle door Rickiek. En is iedereen woest van PSV-kant. Want de Rikik krijgt ook nog de gele kaart voor deze actie. Zo hebben beide centrumverdedigers van PSV een gele kaart achter de naam staan. En komt Rikik nog eventjes bij Makkeli vragen wat deed ik nou eigenlijk verkeerd? Wij zitten te wachten omdat we een scherpje voor ons neus hebben om te kijken wat er aan de hand is. Ja, erg veel is er niet aan de hand. Pelle grijpt naar zijn gezicht maar wordt er helemaal niet geraakt. En uh, gaat wel heel mooi liggen. Uh, de haartjes nog altijd keurig plat. En Rikik terug naar zijn positie achterin met een kaart op zak. Ja, het, voor de duidelijkheid. Het was een hoogbeen van Riqui. Dus de Vrijschop is voorkomen op zijn plaats. Je hoeft er alleen geen geel voor te geven. Want hij doet het wel wat wilt, Maar dat was niet denk ik per se nodig geweest. Maar Vrijschop is het zeker zonder enige twijfel. Want zo mag je een duel niet in. Op uh, neushoogte eigenlijk. Waar Pelle nu maar weer gaat wachten op een... De bal die moet komen vanaf de zijkant. De vrij mee, Mathijs mee. Komt de bal zoet blijft staan. En Mathijs kan koppelen. Maar dan komt de verkeerde kant. De Boazies wil schieten. Maar wordt net door Jozef zo voldoende aan de kant gedrukt. Zo komt hij wel aan de bal. Maar buiten het strafhofgebied. Raakt daar de bal kwijt. Geen overtreding van Hillymark. Dat wil een deel van het publiek wel. En de counter van PSV dan in de kiem gesmoord. Omdat Jan Maat uitstekend oplet. En nu goede assistentie krijgt van Bruno Martens Indy. Met daarmee heeft Feyenoord dat probleem weer geneutraliseerd. En heeft het bovendien weer de bal via Klaasje. 38 minuten gespeeld. Feyenoord 1-0 achter. Is op jacht naar de gelijkmaker zo voor rust. Waar ze naar snakken met balbezit voor de vrij op de middenlijn. Speelt de bal naar Klaasi, Krijgt hem wat moeizaam terug. En kan de bal doorspelen op schaken. goede beweging Schaken. in eerste instantie. Maar in tweede instantie niet. Wordt dan makkelijk van de bal afgezet door Tamata. En dan zit de Vrij ertussen. Lijkt Hens te maken. Maar het spel gaat verder met Filena. Filena naar Pelle. Pelle. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Het Immers loopt vrij. Kaatsen naar Vilena. Vilena loopt door. En buitenom moet dan Jan Maat komen. Daar komt Jan Maat. En die moet de voorzet geven. Er komt de voorzet. En daar is Immers die de bal half raakt. En dit is toch wel een mogelijkheid hoor. Hij moet hem gewoon. Want het was niet zo'n hele moeilijke bal. Wel een uh, zeg maar op volley hoogte. Half hoog. Moet hij hem uh, beter raken. Maar raakt de bal helemaal verkeerd. En dan rolt de bal over de achterlijn. En mag uh, Jeroen Zoet, de keeper van PSV, de bal weer in het spel gaan brengen. Ja, iedereen in deze Rotterdamse aanval doet eigenlijk alles goed. En uh, immers daarentegen niet. Uh, zo eindigt het dan. Met een bal die uh, ja, nog wel vrij kansloos eigenlijk naast het doel van Zoet verdwijnt. Die nu trapt en dan de bal op het hoofd ziet komen van Matthijs. Die staat 4 meter voor de middenlijn. Kost de bal er weer 4 meter overheen. Moet nog een keer als de bal terugkomt het kopduel aan waarbij de paai zich breed maakt, maar op een manier die niet mag. Namelijk uh, je hindert je tegenstander, zodat hij eigenlijk de lucht niet inkomt. Dat kan niet. En dus is Fijn dat de vrij schop gekregen, die inmiddels genomen is aan de rechterkant van het veld. Schaken. Die we niet zoveel meer hebben gezien in de laatste paar minuten. Nu een combinatie met Immers die dan uitwaait naar de zijkant. De bal voor het doel brengt. Daar zit net een kiek tussen met een soort sliding. Voorkomt hij dat Pelle met de bal komt. Die komt met een beetje geluk ook nog bij zo. Die is dan wel snel en kan een heel eind lopen ook met de bal. Geeft hem mee aan Depay aan de rechterkant van het veld. Die krijgt te maken met Martins Indy. Dreigen, dreigen, dreigen. Dan wil hij eigenlijk altijd naar binnen. Dat doet hij ook. Dan loopt hij de twee van Feyenoord voorbij alsof ze er niet zijn. De derde ook nog. En zoekt dan steun bij Arias. Schaars heeft de bal naar buiten gegeven. Bal van Arias komt voor het doel, maar wordt opgevangen door keeper Mulder. En zo, na 40 minuten, nog een minuutje of vijf te gaan in de eerste helft, leidt PSV door dat doelpunt van Adam Maher in de 20ste minuut met 1-0 tegen Feyenoord. En de vraag is, hoeveel staat het bij Chelsea 2 tegen Kambuur, Richard? Ja, er staan ook vanavond of vanmiddag, moet ik zeggen, natuurlijk heel wat gehuurde spelers weer van de Londense club in het veld. 1-0 is de voorsprong door de goal van Marco Vijnovic. Hij is niet gehuurd van Chelsea. Kwam in de zomer mee met Peter Bos naar Arnhem speelt de laatste weken eigenlijk steeds mee, beter daar op dat middenveld van Vitesse... waar hij heel veel meters maakt. Bij balverlies vooral een belangrijke speler... want het is een, een voetballer die dan ook weer heel snel de bal verovert voor Vitesse. En bovendien is Feyenoord ook een technisch zeer vaardige speler. En dat liet hij zojuist bij dat schot bijvoorbeeld wel weer zien. 1-0 e met een minuut of 4 nog in de eerste helft. Vitesse heeft het betere van het spel nu in deze fase. Cambuur duidelijk wat moeilijker nu. En Kasia namens Vitesse heeft de bal paast naar de rechterkant. Daar staat Leerdam. Terug van een schorsing. Steekt de middenlijn over. Rietsmaier bij hem in de buurt. Maar van de ja, misschien wel de beste speler van Cambuur. Tot nu toe dit seizoen hebben we nog weinig gezien. Steekbal dan in de buurt van uh, Atsu. Die moet dan uh, vechten in dat duel. Aan de linkerkant met uh, Van der Laan. Wint het duel. Vitesse blijft in balbezit. Maar dan goed verdedigd door Rietsmaier. En is dan ook een tegenstander kwijt. De bal gaat naar uh, Pereira. De bal gaat ook over de zijlijn. En dan een ingooi voor Cambuur in de 42e minuut van deze wedstrijd. Bij de 1-0 voorsprong dus van Vitesse dat de laatste minuten duidelijk wat beter speelt. We hebben nog een aardig schot gezien zojuist ook van Prupper dat via de handen van Nienhuis over het doel ging. Vitesse nu in deze periode van de wedstrijd beter 1-0 voorsprong. Feyenoord, PSV, Andy en Bas. Feyenoord zet nog een keer aan in de slotfase van de eerste helft. Het is nog altijd 0-1 door de goal van Maher. Klaas hier met een... Flinke pegel vanaf een flinke 20 meter. Waar Zoet de bal uh, naar de buitenkant kon wegstompen. En dat betekent dat Feyenoord een hoekschot mag gaan nemen die Klaas zelf gaat nemen. Dezelfde variant Bij Boetje is er kort bij staat, Maar nu weer wegloopt. Die wordt dan bewaakt en geschaduwd door Jozefsoen. En er is weer wat duwen en trekken aan de gang in het strafschotgebied van PSV. Waar uh, de scheidsrechter zich even mee gaat bezighouden. Iedereen weer tot bedaren gebracht. En dan zullen we de hoekschot nog afgesproken... Toch nog gaan nemen. Na 43 minuten in deze wedstrijd Klaasje. Met de Hoekschop komt voor het doel. Wordt weggekomen door Bruma. Bruma, dan de bal door Bakali, verder getransporteerd. Wordt meteen weer teruggebracht door Jan Maat. Maar weer kan het Immers, komt Immers wel wel winnen. En dan gaat de bal weer hard naar voren voor PSV. Is de bal met dezelfde snelheid weer teruggekomen bij Pelle. Pelle richting Immers. Immers raakt de bal wel. En dan wordt Bruma aange... Of tikt Immers aan. Die ligt op de grond. Of hij heel veel pijn heeft. En dat heeft hij waarschijnlijk ook. Maar het spel gaat verder met de paai. De paai met de opening naar de linkerkant. Mooie bal op Bakali, Mooie beweging zo, wat legt hij die bal mooi in één keer stil uit de, de lucht. Eigenlijk met zijn rug naar de bal toe. Maar het vervolg is niet goed. Hij krijgt een klein duwtje en de vrije trap meter Terwijl immers terugstrompelt. En er uh, schaken heel erg boos is op schijfset de Dat was een prachtig, echt, dat moet je nog een keer terug gaan zien. De manier waarop Bakali die bal, die paas over uh, 30, 40 meter, uh, stil legt op zijn voet. En er wordt een gele kaart gegeven. En ik heb geen idee aan wie, aan iemand die uh, loopt te klagen. Ik denk dat het schaken zelf is ja, denk die gele kaart krijgt. De maker... ...van de overtreding. En uh, ik kan me voorstellen dat Immers trouwens pijn had bij die uh, actie uh, daarvoor. Omdat uh, er flink door Bruma op zijn uh, enkel wordt uh, getrapt. En het is maar goed dat uh, Bakkali dat uh, niet heeft gezien. Hij ziet uh, erg veel en dan maakt Schaken een overtredingtje. En zegt ik doe helemaal niks. Maar ja, die Bakkali is zo verder licht. Die vliegt meteen door de lucht. Uh, die wordt nu opgelapt. Bakkali krijgt uh, de vrije trap. Gaat nu staan. En dan wachten we op de vrije trap in de slotminuut van de eerste helft van PSV. Ja, maar even nog over Bruma. Als je nou al geel op zak hebt al vroeg in het duel, je bent afgelopen donderdag met twee keer geel het veld uitgestuurd en je bent nu zo onhandig en dom eigenlijk om dit risico te nemen op de rand van je strafschopgebied, dan moet je misschien in de rust nog maar eens even jezelf tot bedaren brengen, tot de conclusie komen dat het allemaal wel een onsje minder mag, want je zou je ploeg in grote problemen hebben kunnen brengen. Het was absoluut een Fijn, rode kaart. Ja, dat nou, bedoel ik. In ieder geval tweede gele. Ja, en dat is niet handig. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Slotminuut van de wedstrijd van de eerste helft. Vrij schot PSV wordt weggewerkt door Pelle vanaf de penalty-stip. Filena wil naar de bal toe. Filena draait weg. Zijn tegenstander Arias glijdt weg. Immers paast. En dan is er een loper gevonden bij Schaken. Die heeft de bal de borst goed mee. Dus Filena overneemt wel Schaken. Dan komt de bal terug bij Pelle. Die had dat gewild, maar die wordt overgeslagen. nu gaat de bal naar Boetjes. Aan de andere kant van het schatspunt. Die gaat schieten en die schiet er Oh, goal! wat een prachtige goal, oh. goal van Jean-Paul Boetjes. In de slotfase van het eerste bedrijf zorgde er dan voor dat Feyenoord en PSV weer op gelijke hoogte komen. 1-1 Boetius waar we nou ja, van genoten hebben in uh, de momenten dat hij als kleine jongen net kwam kijken. En waarvan we toch dit seizoen een aantal keren hebben gezegd het is nog niet de oude Boetius. Maar als je dit soort goals kan maken op momenten als deze dan tel je weer mee een schitterende fenomenale volley. Waarbij hij wel wat tijd krijgt van de PSV-verdediging. Want er grijpt werkelijk niemand in. En dat hoor je als verdediger dan wel te doen. Dat mag schaars zich met name aanrekenen. Maar hij rost de bal werkelijk met een noodgang in de uiterste hoek. Buiten het bereik van zo'n prachtige goal. En het is de gerechtigheid ook. Want Feyenoord verdient het zeker niet om achter te staan tegen PSV. Boëtius en mag, 1 -1. mag ik daarbij ook even aantekenen. Het uitstekende, oh, de uitstekende overzicht van, uh, van Schaken met zijn paas op Boëtius. Overigens heeft Makkelin nu voor de rust gevloed. 1-1. Uh, nou, dat is wel een ideaal moment om de gelijkmaker te scoren. Na 45 interessante minuten tussen Feyenoord en PSV is de stand 1-1. Het is ook rust bij Vitesse tegen Cambuur. Daar staat het 1-0. Een ADO-Ajax van ieder deze middag. Die wedstrijd begon om half 1. Eindigde in 0-4. In de eerste divisie staat Volendam tegen Dordrecht. Dat is de koploper bij rust 0-0. Graag tot zo na Ster Nieuws en Ster. Wij hebben al heel wat rampen helaas gehad. Hier is iets groots gaande. Wat ja. kunnen wij met elkaar gaan doen? Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Ik wil dit moment koesteren, wat we veel te vaak vergeten volgens ja. mij. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je het leven viert... in plaats van dat je stil blijft staan bij de ellende. En vonkende meningen. Hij heeft gezegd, de holocaust is een detail in de geschiedenis. Oh ja. Ik vind het onzwakelijk. Maandag tot en met donderdag van 2 tot half 4 in Dit is de dag. Radio 1. E.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 En de wetenschappelijke waarde van diëten. Wat hebben we nou echt aan de voedselzandloper of Montagnac? Dat en meer vanavond om kwart over tien in Karo Brandpunt op Nederland 2. Dit is Radio 1. Mark Visser met het uitgestelde nieuws van drie uur. In New York is een passagierstrein ontspoord. Volgens CNN zijn er bij zeker vier doden gevallen. Lokale media melden dat er veel gewonden zijn... Ongeluk gebeurde op de Metro North Line. Even leek het erop dat er treinstellen in het water terechtgekomen waren... maar dat blijkt niet zo te zijn. Eén wagon is op de oever van de rivier tot stilstand gekomen. Zeker vijf treinstellen zijn uit de rails gelopen. Twee liggen er op hun kant. En sommige liggen tientallen meters van de rails. De trein ontspoorde tegen half acht in de wijk de Bronx... net buiten Manhattan langs de rivier de Hudson. Over de oorzaak van de ontsporing is nog geen duidelijkheid... Op dezelfde plek is in juli een trein met vuilnis ontspoord. De VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Halbe Zelstra, vindt het een slechte zaak dat Nederland zijn triple E-status is kwijtgeraakt. Hij zei het in het tv-programma Buitenhof dat we daar niet te laconiek over moeten doen. Zelstra reageerde op de verlaging van de kredietstatus van Nederland door kredietbeoordelaar Stennet en Poors, van triple E dus naar EE.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 In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben zeker honderdduizend mensen gedemonstreerd. Ze eisten opnieuw het aftreden van president Janukovic, omdat hij weigert het associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Ze vinden dat de president zich onder druk laat zetten door Rusland. De betogers braken door een politiecordon... en proberen met een tractor door de afzetting bij het kantoor van de president te komen. Het weer dan, wolkenvelden en af en toe zonnige periode. Uit de wolken kan lokaal wat regen vallen. En het wordt 7 tot 10 graden. Morgen wat meer zon en droog. Dinsdag is het weer bewolkt, maar ook dan overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl.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 Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl We zijn in de rust van Feyenoord PSV. Het staat 1-1, ook in de rust van Vitesse Cambuur. Daar staat het 1-0 voor Vitesse. En in de rust hebben we aandacht zometeen voor hockey en nu voor paardensport. Jumping Indoor Maastricht is bezig. Ed van de Bent met heel veel Nederlanders, hè? Heel veel Nederlanders, de 19 van de 40 starts. We zijn nu bij nummer 9 van de startlijst. En ja, die hebben volop de gelegenheid om zich in de kijker te rijden. Toch in een interessante wedstrijd met een interessant veld. Laten we het zo noemen. Het is geen topveld. Want van de top 15 van de wereldranglijst is niemand hier aanwezig. Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat men nog een beetje... als de Ruiters kat uit de bom wil kijken. Want jumping in de Maastricht begon in 1990 hier in Maastricht. Maar de laatste twee jaar in 2011 en 2012 men het niet rondkrijgen. Het is nu een nieuwe organisatie en met veel elan is men begonnen en wellicht dat het leidt om volgend jaar hier wel weer alles wat betreft de kwaliteit te hebben van deelnemersveld. Maar de afgelopen dagen heel veel goede sport, volle tribunes en dat is dat laatste natuurlijk ook heel belangrijk om de prognoses naar de toekomst te maken. Wel, wat ook anders is, het was altijd een heel vernieuwend concours. Bijvoorbeeld, men heeft toen de achthoekige piste geïntroduceerd. Voor parcoursbouwers best wel lastig om dat neer te zetten, omdat je gewend ben aan lijnen in een rechthoek piste. Nou, misschien mede vanwege de kosten. Want tribunes bouwen rond een achthoek is natuurlijk veel kostbaarder... dan gewoon eh, om zo'n rechthoek. Men heeft nu weer gekozen voor een rechthoek. En parcoursbouwer Louis Konings heeft een parcours nu neergezet... in deze grote prijs met 80.000 euro aan prijzengeld. Met 16 hindernissen. Eh, met, sorry, met 16 sprongen. Eh, 13 hindernissen met 16 sprongen. Er zit een dubbel en een driesprong in. En alle stijlsprongen die staan niet zoals we misschien gewend zijn... van Indoor-Brabant eh, op 1,60 meter. De maximale hoogte. Maar die zijn op 1,55. En dat is best lastig een opgave voor het veld. We hebben tot nu toe twee foutloze combinaties. Waaronder verrassend Aniek Poels met Popcorn. Aniek Poels overigens geen onbekende. Want een paar maanden geleden was ze door Rob Erens de bondscoach. Geclasseerd voor deelname aan het Nederlandse team. Dat toen in Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. De wedstrijd om de Nations Cup won. Die wedstrijd won niet, telde niet mee voor het klassement van de Nations Cup. Maar het was toch een fantastisch resultaat over die Anikos. En ook foutloos was de Colombiaan Jave Dairo. Toch nog wel wat klinkende namen en veel Nederlanders dus nog te gaan in deze wedstrijd. In Argentinië wordt gespeeld in het finale toernooi van de World League Hockey voor vrouwen. Nederland won in de groepsfase gisteren overtuigend van Duitsland. Vandaag was Engeland de tegenstander. Tim Steens is hier op een een opmerkelijk tijdstip. Want in Argentinië is het vroeger, Tim. Dus hoe vroeg ja, zijn ze daar begonnen? Om negen uur vanochtend, uh, Henry. En dat, uh, ja, dat hebben ze gedaan in verband met de hitte daar. Want het was vanochtend om negen uur daar al 35 graden. Maar blijven het dan zulke dus... vroege wedstrijden? Of gaat het alle kanten op de komende week? Nee, ze spelen twee wedstrijden vroeg in de ochtend. En dan stoppen ze, maken ze pauze. En dan gaan ze vanavond laat weer door. Want dan is het ook al wat afgekoeld, zeg maar. Dus ja. dat, uh, maar Nederland moet dinsdag de volgende wedstrijd tegen Korea ook weer s ochtends om negen uur spelen. Dus ja, het is even wennen. Maar hoe hou je een sportlijf dan in? In goede conditie om ochtends te spelen, want als ik net opgestaan ben, dan lukt het nog niet. Doe. Nee, maar zij staan heel vroeg op. Ik denk om nu eens of zes en dan uh, is het ontbijten warm lopen en dat soort dingen echt goed wakker worden, zeg maar. En een goede warming up doen, en daar hebben ze verder geen last van hoor. Dat, uh, want ik heb Marskal, de bondskundige, ook gesproken voordat hij naar de toernooi ging. Hij zei: Ik speel liever vroeg dan dat je een hele dag tegen zo'n wedstrijd zit aan te ja. hikken. En dan ben je er ook vanaf. Weet je, om half, uh, wat is het? Uh, half elf is het klaar en dan. Ben je lekker klaar. Ja, dus en pakte het goed uit vandaag? Ja, het was even billig hijpen nog. Want uh, Engeland stond de hele wedstrijd met 2-1 voor. Tot vijf minuten voor tijd. Toen uh, scoorde Maartje Pauw haar tweede treffer van de wedstrijd. En uiteindelijk uh, één minuut voor tijd Kitty van Malen met de winnende. Dus Nederland wint met 3-2 van Engeland. Maar het was een close game. En dat deed mij een beetje denken aan die halve finale van de EK. Uh, het Europees kampioenschap in Boom in augustus. Toen speelde Nederland in de halve finale tegen Engeland. zelfde wedstrijd. Nederland was veel sterker de hele wedstrijd. Heel veel corners. Vandaag ook negen strafcorners maar liefst. Maar die bal ging er maar niet in. Uiteindelijk eindigde die wedstrijd in Boom toen in 1-1. En won Engeland na shootouts. Misschien weet je nog dat moment met Roos Drost, de oh, jonge ja, speelster, ja. Die, die, die beslissende shootout moest nemen. En Maartje Pauw me even bedankte toen. Ja. En toen miste die Roos Drost en toen kwam Engeland in de finale. En Nederland eindigde toen als derde. Maar zo'n wedstrijd was vandaag ook een beetje. Engeland... Ja, Ze hebben 38% balbezit en Nederland 62% over de hele wedstrijd. kan je nagaan. Dus Nederland was gewoon veel sterker. Maar ze kregen die bal nu niet in. En nu gelukkig uiteindelijk in de laatste paar minuten lukt het wel. En werd het uiteindelijk 3-2. Dus Nederland wint ook zijn tweede wedstrijd in ja, Argentinië. Een benauwde zege, maar ze hoeven zich geen zorgen te maken om het spel dus. Ofwel? Nee, nee, alleen uh, Caldas, de bondscoach, hebben we nog even gehoord na afloop. Die zei dat uh, hij maakte wel een beetje zorgen over het rendement van, het, uh, van de kansen. En daar heeft hij wel gelijk in, want Nederland kreeg heel veel kansen. Niet alleen strafcorners, maar ook veel veldkansen. Ja, en hij zegt, dat laat nog een beetje te wensen over. Maar goed, we moeten ook even in oogschouw nemen... dat we vier hele belangrijke spelers missen in Argentinië. Ik noem Kim Lammers, bijvoorbeeld Naomi van As... Eva de Goede en Kelly Jonker. Dat zijn allemaal spelers die doelpunten kunnen maken. En die zijn er dus dit toernooi niet bij. Ja, en dan nog heeft Nederland nu 6 uit 2 in een groep met ook Duitsland en Zuid-Korea. Zuid Klopt. Uh, en dan krijg je weer dat verhaal dat al een paar keer tijdens <laughs> dit soort toernooien is. Dat het eigenlijk om des keizers baard is, hè, als je heel eerlijk bent. Ja, niet helemaal waar wat je zegt. Want uh, kijk, uh, je, kan, je speelt in twee pools van vier. Ja. En je bent sowieso zeker van de kwartfinale. Na drie poolwedstrijden. Ja. Maar de loting van die kwartfinale hangt natuurlijk af van de eindstand in de pool. Ja, als, je dus als je eerste wordt in de pool, speel je tegen de nummer vier van de andere pool. En ja. dat is, in dit opzicht is het al prima. Hè, want uh, Argentinië gaat die andere pool uh, hoogwaarschijnlijk winnen. Worden daar eerste. En Nederland moet die andere winnen. Dan komen ze in de finale tegen Argentinië. Argentine. Dat zou een mooi scenario zijn. In de kwartfinale je dan tegen de nummer vier van die andere pool. Dat is een zwak land, zeg maar. Dat zou Nieuw-Zeeland kunnen zijn of China. Want Australië en Argentinië zitten ook nog in die andere pool. Ja. Dus ja, zo ja. moet je het een beetje zien. Want ik zeg het expres een beetje zwart-wit, <gacht> omdat ik me wel afvraag of daarover gesproken wordt in de hockeywereld. Ja. Moet je zo'n toernooi niet later beginnen dan? Mm -hmm. uh, moet je niet gewoon een heel ander systeem bedenken? Waarom, waarom is dit? Nou, het, het is gedaan om de, alle landen zeg maar, uh, in het toernooi te laten. Na drie poolwedstrijden, want je hebt ook als je drie poolwedstrijden verliest, dan speel je om de zeven en achtste ja, plaats. En je a, als je nou gewoon een paar landen extra laat meedoen en dan gaan de beste vier door. <laughs> ja, nee, dat, dat is de organisatorisch niet mogelijk. Dus okay. dat uh, het is met acht landen het maximum, zeg maar. Nou, dan geef ik me over. <laughs> maar uh, goed, Nederland heeft inderdaad uh, zeg maar uh, kansen op die eerste plaats in de pool. En die poolwedstrijden zijn ook nog belangrijk voor de wereldranglijst, hè? want je kan punten verdienen voor die wereldranglijst en die zijn weer belangrijk voor het WK volgend jaar in Den Haag in mei volgend jaar, uh, want daar de poolindeling is afhankelijk van de wereldranglijst... Ja. en deze poolwedstrijden tellen gewoon mee voor die wereldranglijst. Ook al zijn ze voor het toernooi minder belangrijk... omdat je toch in de kwartfinale zit. Maar die punten die je haalt in de onderlinge wedstrijden in die pool... die tellen mee voor de wereldranglijst. Oké, okay, Tim, dankjewel. We gaan nog even luisteren naar de matchwinner Kitty van Malen. Zij maakte het winnende doelpunt. Philip Koken sprak met haar. Kitty, je was gisteren al zo verwoed op jacht naar een doelpunt. Nu lukt het en het is nog de winnende ook. Uh, vond je het ook terecht dat jullie ook recht hadden op de zegen? Uh, ja, eigenlijk wel, vind ik. Ik heb, denk dat we de eerste helft gewoon meer hadden moeten scoren. En dat we meer kansen hadden. En ja, als je dat gewoon afmaakt, dan maak je het zelf gewoon een stuk makkelijker. En nu hebben we het onszelf heel moeilijk gemaakt. En uh, gelukkig konden we de laatste 5 of 10 minuten nog even vol eroverheen. En het is lekker dat je wint. Ja, jullie waren wel veel beter in de eerste helft. Toch eindigde dat in 1-1. En dan in de tweede helft, nadat jullie die eigen doelpunt tegenkregen, ineens waren jullie het ook even kwijt. Jullie leken eventjes van slag. Uh, ja, dat kan wel. Het is gewoon uh, lastig. Dat we, het, uh, we maken onszelf gewoon heel moeilijk. En ook mijn groene kaart, het is gewoon ontzettend stom. En ik ben nadeel daardoor mijn team. En, uh, zij, weet je... Alleen maar door even een vrije slag op te houden? Ja, nou ja, ik stond op. En toen tikte ik dus die bal weg. En dat is gewoon ontzettend onhandig van mezelf. En ik moet dat gewoon niet doen, want het is warm. En dan kom je met tien man te staan. Ja, en dan krijg je een corner tegen. En ja, en die gaat erin. Dus ik denk met dat soort kleine dingen, als we dat wat slimmer doen... dan wordt het niet eens 1-1. En dan maak je het zelf dus ook niet zo moeilijk. En nu, uh, je zijn nou al geplaatst voor de kwartfinale. Dat waren je voor dit toernooi ook al. Maakt het echt veel uit dat je deze nog wint? Uh, nou, het is lekker dat je zelf kan bepalen tegen wie je komt te staan, denk ik. Als je gewoon alles wint. En het is voor het team gewoon een goed gevoel. En we hebben een jong team en we missen een paar belangrijke speelsters. En dan is het natuurlijk ontzettend lekker dat je wel gewoon wint. En dat je gewoon elkaar vertrouwen geeft van dat we het ook gewoon met z'n allen echt kunnen. En dat we een goed team hebben te staan. Al dus Kitty van Malen. Sven Kramer won bij de Wereldbekerwedstrijden in Astana met gemak vandaag de 10 kilometer. Hij reed een tijd van 13 minuten, 2 seconden en 38 honderdste. En dat is goed nieuws voor hem met het oog op de Olympische Winterspelen. Want door deze overwinning start Kramer straks in Sochi... gegarandeerd in een van de laatste twee ritten. Bert Maalderink en Sven Kramer praten na. Ik kwam hier voor de punten en dat is gelukt. Is het dan uh, fijn bedankt en tot ziens? Denk je zo? Ja, ja, nou ja dat is eigenlijk wel... Ja. Ja, plusje geklaard. Ja, ja. Maar was het nog interessant dan die rit die je gereden hebt? Uh, nou, nee, niet ja, Eigenlijk niet. Uh, het zijn niet hele goede omstandigheden, dus... Uh...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 Twee seconden geleden. Feyenoord heeft afgetrapt en wil ogenblikkelijk weer naar voren. De stand is 1-1 door de goals die gemaakt werden door Maher 0-1. En Boric is op slag van rust 1-1. Een goed uitgespeelde snelle tegenaanval in het eerste geval. En een krachtig schot vanaf de rechterkant in de verre hoek in het tweede geval. Daarmee krijgt Feyenoord nog steeds wat te weinig. Want Feyenoord was beter en lag boven in de eerste helft. Was gevaarlijker, was dreigender. PSV kan hooguit zeggen dat ze behalve de 1-0 nog een hele grote kans hebben laten liggen. Om er op dat moment 2-0 van te maken. En dat is dus niet deden. PSV verdedigt uit via Bruma. Nadat de aanval van Feyenoord spaak loopt. Pelle de bal niet onder controle krijgt. Maar Thijssen in de middencirkel overneemt. En dan maar weer kijkt naar de rechterkant van het veld. Of de linker, pardon. Boeti is aangespeeld. Die draait weg. Draait om zijn as. Geeft de bal dan voor het doel. Daar wil Pelle wel naartoe. Maar die komt er niet bij. Immers vanaf meter heeft iets te veel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. Eigenlijk veel te veel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. En dan neemt PSV over. Maar dan neemt Bakali te veel risico. Of Maher was dat. En die is de bal dan ook weer kwijt. Ja, een beetje een kopie van het begin van de wedstrijd. De eerste paar minuten Feyenoord dat druk zet. Richting het doel van PSV. Nu met schaken naar ja, Jan Maat. Jan Maat, terwijl Schaken wegliep, trekt Jan Maat naar binnen, speelt de bal naar Pelle, die wordt even aangetikt en krijgt de vrije trap mee. Rikiek zegt, ik doe helemaal niets, ik speel de bal en ik kan me daar iets bij voorstellen, alhoewel ik wel even wacht dat ik uh, de herhaling zie op ons uh, scherm om een uh, definitief oordeel te vellen. Uh, men vraagt natuurlijk om een gele kaart voor Rikiek. Uh, de heren centrale verdedigers Bruma en Rikiek hebben allebei al een gele kaart en uh, moeten dus uitkijken in het uh, verloop van de wedstrijd. met deze scheidsrechter, Even kijken. Ja, hij raakt en de bal en het been van Pelle. Die neergaat en de vrije trap is dus voor uh, Feyenoord. En de bal ligt uh, op een prettige plek. Terwijl de vrije trap wel heel snel genomen wordt. En voor het doel komt maar uh, scheidsrechter de Makkuli zegt. Zullen we even wachten totdat ik het uh, sein heb gegeven dat de vrije trap genomen mag worden. Want ik was nog bezig met de muur op een afstand te zetten. Goed, de vrije trap gaat genomen worden door Feyenoord. Ja, het water kookt er nog niet. En uh, herkansing dus. Nou, zeggen is dus altijd vrij duidelijk. Wacht tot ik blaas op het fluitje. Dat heeft hij nu ook gedaan. Dus de kans komt Filena. Het wordt nu een bal voor het doel. Veel De mensenbal draait wel heel ver richting de tweede paal. En blijkt dan als hij bij de tweede paal aankomt dat hij veel te hoog is. En oh, van de tribune geeft ook al aan dat deze vrije schop van Filena gewoon slecht was. En dat betekent dat er een zoet uh, een doeltrap gaat nemen. Wat gebeurt er in Arnhem, Richard? Daar is Vitesse op 2-0 gekomen. En weer is het Kelvin Leerdam. Die al veel vaker scoorde uit uh, standaard situaties. Nu uit een corner vanaf de rechterkant. Trefzeker is de bal wordt nog aangeraakt. Door volgens mij is het Havenaar. En dan uiteindelijk van dichtbij... Maakt volgens mij, ik begin nu toch even te twijfelen, is het Leerdam die de goal maakt. En Vitesse op 2-0 zet. Inderdaad, het is Kelvin Leerdam de vleugelverdediger. En zo staat Cambuur dus al heel kort in de beginfase van de tweede helft op een 2-0 achterstand. En gaat het een moeilijk verhaal worden, denk ik, voor de ploeg van Dwight Lodewegers. 2-0 dus voor Vitesse in de Gelderdoom. Terug naar de Kuip, Bas. Pelle schiet. Schot geblokt. Feyenoord PSV na 48 minuten 1-1. Schaars neemt over. Terwijl Maher wegleidt. En Schaars die, uh, moet zorgen dat hij de bal niet verspeelt. Dat doet hij wel. Want hij draait wel weg van Immers. Maar levert hem dan in de breedte zomaar in bij Feyenoord. PSV oogt toch weer een beetje in paniek in het begin van dit tweede bedrijf. Zoals het ook een kwartier lang paniekerig oogde in het begin van de eerste helft. Omdat Feyenoord als het nou eenmaal de drukte erop zet en de energie opbrengt om dat te doen. En dat kan niet 90 minuten begrijp ik allemaal wel. PSV wel echt wegblaast. En dan weten ze in Eindhoven, eerlijk gezegd, allemaal niet meer. Boetjes, bal voor het doel. Zoeken naar nou, Immers, die wel komt. Zoet komt, stond de bal weg. Opgevangen door Depay. Ja, Depay die de bal ook meteen naar voren ramt. Maar de bal wel over de zijlijn speelt. Ik kijk even naar rechts. Ik zei oei, omdat de, de keeper Zoet nogal hard tegen zijn medespeler aankwam. Bruma. Maar Bruma is van staal en staat meteen weer op. En kan verder spelen, gelukkig. Maar wel Feyenoord in balbezit. Aan de linkerkant met Bruno Martensindi. Die de bal op Boegi's. Speelt. Boetius krijgt even een uh, beukie van uh, Bruma. Is dat Bruma? Ja, het is Bruma die uh, wegloopt. En Boetius uh, uh, loopt nog even wat moeilijk. Maar krijgt wel de vrije trap mee. En uh, Martens Indi staat achter die vrije trap. We zitten in de vijfde minuut na rust. En uh, zoals de eerste vijftien minuten waren. Zo is ook deze eerste vijf minuten na rust. Feyenoord dat druk zet. En probeert de voorsprong te halen. De bal wordt gekopt door Pelle. Maar komt niet terecht bij Schaken. En de afvallende bal komt wel weer terecht bij Feyenoord. En dan lijkt het een overtreding. En wordt ook de overtreding gegeven in het. Het voordeel van Feyenoord... ...omdat Boetius even aangetikt werd... ...en de vrije trap krijgt van de Makkeli. Het wordt nu op het veld toch wel uh, beslist onvriendelijker. En uh, wat mij opvalt is dat de spelers plotseling uh, veel minder van elkaar kunnen hebben... ...en uh, wat opmerkingen naar elkaar maken, boos naar elkaar kijken... ...elkaar dingen toevoegen, nou, toeroepen. Mag ik iets? Daar, ik, ik zie net de herhaling. Het is een zuivere vrije trap en toch... Uh, want Maher loopt nog gewoon onderste bodem. Oh, Dat zal wel, en maar de acceptatie zuuren, van de spelers is ja. weg. Ja. En dat vind ik opmerkelijk. 50 minuten onderweg. 1-1 de stand. Feyenoord, PSV. Vrij schop. Feyenoord. Klaasie achter de bal. De muur staat zeg maar op de rand van het strafgebied. Klaasie tilt daar de bal overheen. En die komt in de handen van Zoet. Die de bal bijna letterlijk uit de kruising plukt. Dat doet hij goed snel uitgooien. Doet hij naar de paai. ook behoorlijk. Feyenoord zit er meteen weer bovenop. De paai verspeelt de bal. Immers neemt over. En speelt de bal terug naar Jan Maat. Dat was althans de bedoeling. Maar wordt dan door de paai van de sokken gelopen Ter hoofd van de middenlijn. En dat levert dan weer een vrij schop op voor Feyenoord. Snel genomen. Via Schaken is de bal bij Janmaat terechtgekomen. Aan de rechterkant speelt hem op Klaasie. Klaasie kijkt naar voren richting Janmaat met in zijn rug Tamata. Tamata, goede beweging van Schaken. Schaken probeert twee man kwijtraken. Lukt ook. Bal terug naar Klaasie. Klaasie met de voorzet voor het doel. Pellen de lucht in. Rikik ook. Rikik wint het. En in tweede instantie is het Bruma die de bal wegkomt. Maar meteen zit Feyenoord er weer bovenop. En raakt PSV de bal weer kwijt. Nu is het... Uh... Uh, de paai die de bal kwijtraakt en is het schaken die overneemt. Klaas, die bal naar de buitenkant. Naar de opkomende rechtsback uh, Jamaat gaat uh, actie aan met Immers. Krijgt de bal terug van Immers. Jamaat met uh, schaars tegenover zich. Kijken wat hij uh, kan. Een 1-2 met Immers. Goeie bal bij de achterlijn. Bal voor het doel. En daar komt, uh, wilde ik zeggen, Boetsius de afvallende bal. Komt bij Vilena. Die geeft hem aan uh, Martezindi. In het strafstofgebied nog altijd terugleggen. En dan uh, gaat de aanval door met Boetsius. Bal voor het doel. Martezindi die komt. En dan is het uiteindelijk Eindelijk een uh, grote schoen. Ik dacht van uh, uh, Schaars die de bal wegwerkt. Maar Feyenoord meteen weer een bal bezit. PSV weet weer niet waar het, het zoeken moet. Zoals het dat in het eerste kwartier van de eerste helft had. Zo beleeft het dat nu opnieuw. Het is een déjà vu voor de ploeg uit Eindhoven. 1-1 de stand in de kuip. Feyenoord duwt, ruikt bloed. En wil de 2-1 zo snel mogelijk op de borden schieten. Maar de aanval nu via Mathijsen die met de bal was gelopen En Boratius loopt spaak omdat Boratius de bal onder zijn schoenen door had lopen. En dan kan PSV op de eigen helft een ingooi nemen via Arias. En daarmee even op adem komen. Want PSV snakt in dit tweede bedrijf naar adem. Want de aanvalsgolven van Feyenoord volgen elkaar in snel tempo op. De ingooi van PSV levert ogenblikkelijk weer balverlies op. Immers-Klaasie is de combinatie op het middenveld. Waarbij Klaasie nu wegdraait. Makkelijk eigenlijk van Maher de bal aan De dikke kant meegeeft van Martens Indi. Die wordt dan op de huid gezeten door Bakali. Je moet de bal even terugspelen naar Martijzen. Martijzen mag komen. Problemen met de kniebak even voor hem bang voor was in het begin van deze wedstrijd. Vallen dus blijkbaar allemaal mee week even rondom de goal van Maher wat te hebben verdraaid. Maar de schade is beperkt gebleven. Mathijs Komt geeft een prima paas naar Boetius. Die wordt vastgehouden door Arias. Natuurlijk ja, op de rand van het strafgrond. Net een half metertje erbinnen binnen. En hij neemt door de bal weer mee naar buiten. Maar de bal gaat op de stip. Omdat Boetius door de rechtsback van PSV een arm op zijn schouder gelegd krijgt. Heel dom, want hij is echt op weg niet naar het doel, maar het strafschopgebied weer uit. Hij staat er een halve stap binnen, maar daar wordt hij vastgehouden. En is de beslissing van de scheidsrechter Makkely volkomen terecht. Hij krijgt er nog geel voor ook Arias. Het is domme, domme onervarenheid van de Colombiaan. En Feyenoord krijgt een strafschop te nemen waar Pelle zich uiteraard voor gaat melden. En Pelle mag dan kijken of hij de stand op 2-1 kan tillen.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 ...zijn de problemen voor Filip Cocu en zijn PSV enorm groot. Want nadat PSV op 1-0 kwam door Maher... ...is het eh, vlak voor Boetius en nu 10 minuten na rust. Pelle ervoor zorgen dat Feyenoord op 2-1 staat. Maar inderdaad, wat een domme overtreding van de Colombiaan. Van eh, de Colombiaan Santiago Arias die daarvoor geel krijgt. Maar erger nog voor PSV een penalty daarmee weggeeft. De elfde goal van Graziano Pelle die eindelijk weer scoort En ook al is het vanaf 11 meter. Het zijn hele belangrijke doelpunten in deze strijd. Om eh, zeg maar behoud van eh, de aansluiting met de top. 2-1 Feyenoord leidt. En nu is PSV aan zet. Ja, Zijn derde strafstop van dit seizoen van Pelle. Tegen ADO was het raak. Hiervoor tegen Kuban, Krasnodar, Europa Cup weet u nog, was mis. Dat kwam Feyenoord toen te staan. Dit zou wel eens een belangrijke kunnen zijn. Die gaat er dus in. Feyenoord, als PSV wil aanvallen, ontsnapt. Neemt de bal over via Vilena. Die wordt van de sokken gelopen door Riquique. PSV moet nu echt op de teller gaan passen. En niet zozeer vanwege deze overtreding. Maar als je de tegenstander op deze manier belet om een uitbraak te plaatsen. Dan kan je ook maar zo in een volgend geval een keer tegen Geel aanlopen. En voor de duidelijkheid de twee centrale verdedigers. En dus nu ook Arias. Drie van de vier verdedigers van PSV. Hebben inmiddels Geel op zak. Pelle combineert. Jan Maat weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Tamata moet verdedigen. Geeft Jan Maat denk ik een duwtje. Maar het mag. De grensrechter die er dichtbij staat. Ziet er geen overtreding in. Het uitverdelen van PSV is voor de zoveelste keer zwak. En Feyenoord neemt weer over. Bal heel hoog gespeeld door Immers. Maar goed gekopt door Pelle. Richting Jan Maat. Maar uitstekende ingreep van Rick Jan Maat nog even richting het publiek. Even gek maken die jongens uit Rotterdam. Want dat lukt heel aardig als je tweeën staat tegen PSV. Want ook hier zijn ze de enorme... Uh, de blamage die ooit tegen PSV de 10-0 ooit was, zijn ze nog zeker niet vergeten. Goed, nu staat Feyenoord voor met 2-1. Heeft balbezit in het strafschopgebied, maar er wordt uitverdedigd door PSV. 2-1 na 56 minuten spelen bij Feyenoord-PSV. En wat de uitslag ook wordt in de Kuip. Vitesse is bij winst weer koploper in de eredivisie. En het gaat goed tegen Cambuur. Richard van der Maden. Ja, het staat voor met 2-0, 58ste minuut. Vrije trap nu aan de rechterkant van het veld. Daar staat Atsu, de Ganees, die met zijn linker die bal dan in het strafschopgebied zal brengen. De koppers natuurlijk mee naar voren. Havenaar staat daar. Kasia, ook van der Heijden, meldt zich. Daar komt de bal van Atsu. Maar we gaan eerst naar de Kuip, Bas. Ja, want de bal ligt opnieuw op de stip. En voor Feyenoord wel te verstaan. En de man die de overtreding maakt, Bruma, krijgt nadat hij pellen neertrekt. Ook nog geel, die had hij dus al en moet met rood naar de kant. En zo staat de wedstrijd in een paar minuten tijd totaal op zijn kop. De voorzet vanaf de rechterkant komt eigenlijk iets achter Pallet, die op de penalty stip wacht. En die wil met een soort omhaal volley nog bij de bal zien te komen. En in de ogen van de scheidsrechter die nu wordt belaagd door PSV'ers heeft Brumaam dat niet alleen onmogelijk gemaakt. Maar vooral op een manier die niet kan. Heeft hem vastgehouden even als shirt getrokken. Makkelijk kent geen twijfel. Wijst ogenblikkelijk naar de stip. En geeft dan, want dat hoort er dan wel bij de maken van de overtreding. Bruma zijn tweede gele kaart. Donderdag met twee keer geel naar de kant Bruma. Nu met twee keer geel naar de kant Bruma. Ja, en de ja. herhaling wijst uit dat het werkelijk volkomen terecht is wat Makkelie hier heeft gezien. Want inderdaad houdt Bruma met twee armen twee handen de arm van zijn tegenstander vast. Het is een terechte strafschop. Het is een terechte tweede gele kaart. Of tweede strafschop voor Feyenoord. En een terechte tweede gele kaart. Pellen opnieuw achter de bal voor 3-1. Zijn aanloop. Hij schoot hem vanuit de nemer gezien. Rechts laag in de hoek. Wat Gaat hij nu doen. Terwijl Bruma uh, richting de... Katakombe gaat aanloop van Pelle en hij schiet hem op de paal. Oh, hij schiet hem op de paal en in de rebound kan Timmers de bal niet uh, binnenschieten. Is het Klaas die nog balbezit heeft en zo blijft het een wedstrijd. Ondanks het feit dat PSV met 10 man staat en Pelle dus voor de tweede keer dit seizoen een penalty mist. Eerst tegen Krasnodar en nu een hele belangrijke. Want of je op 3-1 komt of op 2-1 blijft in deze fase van de wedstrijd is enorm belangrijk. Pelle mist de penalty en het levert slechts een hoekschop op voor Feyenoord. Wat blijft staan is natuurlijk dat PSV met een man minder in het veld staat inmiddels. En dat het uh, duel nu zich wel zal gaan uh, toespitsen op aanvallen van de een. De Rotterdammers uiteraard en verdedigen en counteren van de ander. Uit Eindhoven. Feyenoord wil er maar geen gras over laten groeien. Maar meteen beginnen ook. Filena handige bewegingen op de rand van het strafhoogbied. Geeft de bal weer aan de buitenkant. Schaken. Er staan de drie of vier te wachten nu op de voorzet die Schaken geeft. Die bal vliegt over pellen heen. Wordt door Boetius in de doelmond afgeleverd. Maar dan staat PSV klaar om die bal weer weg te trappen. Zo is de vlam wel behoorlijk in de pan geslagen met twee korte... Twee strafschoppen in een tijdsbestek van een paar minuten. Een rode kaart naar de tweede gele voor Bruma. En dus de tweede strafschop die pellen nadat hij de eerste wel binnenschoot mist. Waardoor het slechts 2-1 is. En het in die zin nog een duel is. Waarbij Schaars nu probeert om een counter voor PSV in gang te zetten. Maar de bal wel heel ver trapt. Die komt op het hoofd van Matthijs. Het blijft buiten het bereik van aanvallers van PSV. En zo neemt Feyenoord weer over. Feyenoord in balbezit met Klaas hier op het middenveld. Uh, gaat nu even de bal onder zijn been terugtrekken. En speelt hem dan... ...naar De Vrij die op de helft staat van PSV. Speelt de bal in de voeten van Pelle. Pelle terug naar Klaasie. Klaasie naar De Vrij. De Vrij kijkt. Loopt er iemand vrij? Nou, Pelle vraagt wel, maar hij speelt hem in de voeten van Schaken. Schaken via Janmaat naar Pelle. Pelle, doorgelopen Janmaat, maar wordt goed opgevangen door Tamata. Tamata die even wegleidt en dan de bal kwijtraakt. Maar niet voor lang, want Schaars heeft hem in bezit gekregen. Raakt ook de bal bijna kwijt en dan een hele wilde trap naar voren van Tamata. wordt opgevangen met het hoofd door Matthijssen. En een kleine overtreding van Immers op Schaars levert een vrije trap op... En dan gaan we een wissel krijgen. Eraf gaat Memphis Depay. Is dat zo bij PSV? Inderdaad, de paai gaat naar de kant. Dat is opvallend, want dat was toch een van de betere spelers bij PSV. Hij gaat naar de kant, want er moet natuurlijk wat gerepareerd worden achterin. En Zanka, zoals hij zo mooi wordt genoemd. Zanka, oftewel Matthias Jurgensen, komt achterin de boel weer versterken bij PSV. Voor de tweede keer in een paar dagen tijd wenst Cocu geen enkel risico te nemen. Terwijl nu immers een gele kaart krijgt na een overtreding op Schaars. Dat heeft de scheidsrechter gezien, terwijl het spel nog even doorging. Maar toen de bal over de zijlijn was, bleek dat immers wel iets te enthousiast doorging op schaars. Blijkt me met een gele kaart overigens. Maar het is de tweede keer in een paar dagen tijd dat PSV achterstaat, donderdag in Bulgarije ook. En dat er een rode kaart volgt. En dat er evengoed een aanvaller wordt uitgehaald met een achterstand. En een verdediger wordt bijgezet. Je kan zeggen, ja, dat moet je doen, want anders kom je defensief gegarandeerd in de problemen. Maar je kan ook een keer zeggen, luister... We, het is nog een half uur. We staan met 2-1 achter. Speel dan achterin maar 1 op 1. Godzegen de greep. En laat de dus je meest teruggetrokken middenvelder een stapje naar achter doen. Maar zorg wel dat je de druk erop houdt naar de voorkant. Want daar is Feyenoord nu eigenlijk de lachende derde. Want ja, de paai niet meer. En dus wel Bakali en Joosjesoon. En een open zijkant eigenlijk aan de rechterkant. Als Bakali dat niet afdekt. Waardoor Jan Maat, dat voorspel ik dan nu maar vast in het resterende half uur, een heerlijke middag gaat hebben. Ja. Jan Maat krijgt meteen de bal van Matthijssen. Ja, ik wou net zeggen. Je ziet het meteen. Jan Maat in uh, balbezit uh, gaat langs uh, Bakali. En uh, houdt de bal weer even bij zich. Speelt hem dan naar Schaken aan de rechterkant. Schaken met Tamaten tegenover zich. Brengt de bal voor het doel. Goeie bal. Oh, mooie bal. Maar kwam wel tegen de hand overigens. Van uh, Arias. En uh, gleed uh, voorbij uh, Pelle onder andere. En dan kan uh, PSV uitverdedigen. Maar ja. Zoals gezegd, je kunt lange ballen gaan geven richting uh, bijvoorbeeld Zoon of uh, Bakali. Ze staan helemaal alleen daarvoor in. En nu is het uh, Martens Indi die de bal speelt op uh, Mulder. Mulder met de lange trap naar voren wordt uh, doorgekopt. En komt niet bij een fijne terecht. Het is Schaars die overneemt voor PSV. Goed van de middenlijn, fel gevecht met Klaas. Schaars stikt de bal terug naar Rekiek. Rekiek die uh, verplaatst het spel naar de linkerkant. Tamata die krijgt bezoek van Schaken. Draait hem naar binnen toe weg. Geeft dan de bal mee aan Bakali terug van de middenlijn. Die krijgt meteen twee Feyenoorders op zijn nek. Lijkt me normaal gesproken handig genoeg om hem wel in bezit te houden. Nou, Marten, nauwe nood zeg. Schaars is daar als assistent hard nodig. Die geeft de bal wel weer terug aan Bakali. Die begint met een solootje. Gestuurd door Janmaat. Janmaat neemt over. Pell aangespeeld in de middencirkel. Die kan wegdraaien en buiten het bereik blijven van Jurgensen. En levert dan de bal in bij Martens Indy. Een botsing. Is dat een botsing of een overtreding? Ja, dat eerste zegt de scheidsrechter. Het publiek vond dat er een overtreding was gemaakt na het duvel. Dat zich op het middenveld afspeelt tussen Hiljemark en Filena. Maar scheidsrechter Makkelij vond niet dat Filena iets deed. Of Hiljemark, pardon. Maar die mocht. Uh, goed, 62 minuten onderweg Feyenoord op een 2-1 voorsprong tegen PSV. We gaan even buiten in de Gelderdoom bij vitesse Richard. 20 minuten alweer gespeeld in de tweede helft. Vitesse leidt nog altijd. 2-0 doelpunten van Vijnhoffiet in de eerste helft. En Leerdam in de tweede helft uit een corner. De bal werd daar verlengd in de doelmond. was druk en op de knie waarschijnlijk van Leerdam ging de bal uiteindelijk over de doellijn. Wel vaker scoorde Leerdam al dit seizoen uit uh, dode spelmomenten. Drie keer met het hoofd en nu al zijn vijfde doelpunt als linksback van uh, Vitesse. Rechtsback moet ik natuurlijk zeggen van uh, Vitesse. Dat hij dus uh, trefzeker is. Prupper paast de bal terug naar Kasia. Het is een beetje een een rommelige tweede helft waarin Cambuur niet echt een vuist kan maken. Eerste half uur van de ploeg van Dwight Lodewegers was wat dat betreft nog het beste in deze wedstrijd. Toen zetten het Vitesse vast. maakten het Vitesse ook moeilijk om aan het befaamde positiespel te werken. Nu een listig balletje van Pruppen. Dat is goed op Atsu. Die kan alleen op de keeper afgaan. Maar paast naar Ibarra. En die moet dan scoren. Maar faalt. 1 op 1 met doelman Nienhuis. Dat had 3-0 moeten zijn. Goed uitgespeeld van Vitesse en Ibarra... Toont eens te meer dat hij niet een killer is voor het doelpunt. Zijn, voor het doel. zijn rendement is te laag bij Vitesse. Had de kans om 3-0 te maken. Maar nog een naval van Vitesse met Piazon. Die loopt zich vast. En dan kan Cambuur misschien in de omschakeling. Maar weer is het Feyenoviets die daar het gat dicht loopt. En bij balverlies eens te meer belangrijk is voor dit Vitesse. 67 minuten zijn we onderweg. En Vitesse leidt dus met 2-0. En we gaan snel naar Rotterdam. Bas en Andy. 3-1 voor voor Feyenoord. En Pelle scoort uit een voorzet vanaf de linkerkant. Je zag het aankomen. De backs van Feyenoord krijgen alle ruimte om op te komen. Martins Indy bijvoorbeeld. Leek een overtreding te maken. Voorafgaand aan deze actie. Filip Koku boost richting Makkelie. Maar de bal gaat naar de linkerkant. Voorzet komt op de voet van Pelle. En dat is een uitstekend doelpunt. De voorzet van Boetius. Pellen voor zijn man. Voor een kick. En kan scoren. En hij scoort 3-1. En het lijkt erop dat Feyenoord met die 3-1 voorsprong. En een man meer. De wedstrijd in de tas heeft. Ja, dit uh, zal Feyenoord normaal gesproken niet meer uit handen geven. Nou komt het merkwaardige moment dat PSV. Dus nu de wissel die het zo even heeft gepleegd. Via Cocu. Namelijk een aanvaller eruit en een verdediger erbij. En dan blijkbaar maar hoop op één bal die goed valt. Nu ongetwijfeld betreurd. Want nu moet je het toch op een andere manier gaan doen. Tenzij je, je erbij neerlegt en denkt, laten we de schade maar niet laten oplopen. Feit is dat PSV moet komen nu. Mark paast en de bal in het strafgebied aflevert bij Jozefzoon. Maar daar rolt hij eigenlijk aan Jozefzoon voorbij. De overname is van Jan Maat. Jan Maat bedient Pelle in de middencirkel. Die bal gaat naar de zijkant, naar Immers. Die trapt hem dan tussen de twee dekouders door. Uiteraard ongewild, want hij controleert hem niet goed. Het veld uit en dan mag PSV een ingang gaan nemen via Arias. Die zo even ook de schrik om het hart zou zijn geslagen, denk ik. Nou, dat, uh, die heeft namelijk ook al Geel. Hij een overtreding maakte op Boetjes, Een behoorlijke overtreding zelfs. Even het gevoel had toen de scheidsrechter vloot. Oh jee, ga ik er nu zometeen met mijn tweede Geel ook nog af. Maar dat leed blijft hem. En PSV voorlopig bespaard. Tamata aan de linkerkant. Aan de bal. Terug naar Rekiek. Feyenoord stoort. En lust nog wel een goal. Omdat je met een extra treffer de wedstrijd helemaal naar je toe trekt. Dan weet je dat het klaar is. Nu heb je ergens nog het gevoel dat PSV zou het zelfs met een lucky goal zijn weer terug in het duel komt. Denk bijvoorbeeld aan gisteren bij NAC Groningen. Hoe plotseling 2-0 als sneeuw voor de zon kan verdwijnen. Maar zoals Eddie Trecht zegt, met een man minder heb je toch wel een probleem extra. 66 minuten onderweg in de Kuip. Feyenoord. En het is niet onterecht hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Staat volkomen terecht met 3-1 voor. En balbezit voor Mulder. Mulder geeft de bal mee aan Matthijssen. Vijf punten heeft PSV in zeven uitduels uh, gehaald. En uh, dat zullen er niet meer worden. Dat wordt uh, vijf uit acht. En dan uh, is de crisis echt compleet uh, in Eindhoven. Ik kan me niet voorstellen dat er niet van alles uh, zal gaan gebeuren. In ieder geval heel veel gepraat moet gaan worden. Maar er wordt al zoveel gepraat in Eindhoven. En er uh, wordt ook al ingegrepen. Dat zagen we aan de opstelling van vandaag. En die leek toch wel Aardig uh, succesvol toen PSV met 1-0 voorkwam. Narsing gaat komen. Uh, ik begreep al niet dat hij er niet in kwam voorafgaand uh, aan de wedstrijd. Want hij speelde als een van de weinigen uitstekend afgelopen donderdag uh, in de Europa League. Nu komt hij erin en Bakali gaat eraf, als ik het goed zag. Ja. En Bacalli, ja. Je kunt natuurlijk wel weer een aanvaller voor een aanvaller gaan brengen. Bij 3-1 achter is dat toch ook niet echt een sterkte. Beter gezegd een zwakte bot van Filip Koku. Je moet echt alles of niets gaan spelen. Goed, Narsing erin. Heeft meteen balbezit aan de linker-rechterkant van het veld. Narsing draait twee drie keer weg van dezelfde tegenstander. Dan kun je zeggen dat is goed gedaan. Je kan ook zeggen dan had je door moeten lopen. Filena is de tegenstander in kwestie die dan uiteindelijk ook nog het geluk heeft. Dat hij nadat het duel eigenlijk... Eindigt in een pirouette waarbij de bal over de zijlijn loopt. Niet hij, maar zijn tegenstander die bal het laatst heeft geraakt. Zo hebben de pirouettes van Narsing helemaal geen zin gehad. En mag Feyenoord gewoon een ingooi gaan nemen. Cocu verschijnt bij ons op de monitor en denkt er het zijne van, zoals dat heet. Kijkt niet bepaald vrolijk, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. 68 minuten, Feyenoord 3-1 voor. En uh, het elftal van Cocu heeft opnieuw, en dat is misschien nog wel veel belangrijker... geen indruk kunnen maken, behalve dan misschien in een hele korte fase rondom de 0-1... Dat was het eerste schot op doel van PSV toen had Feyenoord al drie, vier behoorlijke mogelijkheden gekregen. PSV had in die fase zelfs de 0-2 kunnen maken ook. Nadat Arias na een geweldige counter en slecht verdedigend werk van Feyenoord de deur op slot had kunnen gooien. Maar dat niet deed. Dat gebeurde in de minuut 33. Daarna heb ik aan de kant van PSV werkelijk niets meer opgeschreven. Nee, Mulder heeft uh, weinig te doen gehad. Een paar terugspeelballen, de keeper van Feyenoord. Nu is het balbezit voor Rick Rickiek Rick bal breed naar Schaars. Schaars helemaal terug naar de andere kant. Naar Jurgensen. Jurgensen helemaal terug naar zijn keeper. Zoet, zoet, slechte bal. Uh, zomaar in de voeten van uh, Immers. Immers kijkt, wie loopt er vrij? Nou, aan mijn rechterkant loopt Schaken. Die speel ik dan maar aan. En natuurlijk de totaal altijd vrijstaande jamaat die uh, de bal dan krijgt. Kan hem terugspelen op schaken. Schakenbal breed naar Klasi. Klaasje uh, weinig haast. Kan de bal ook weer heerlijk spelen in de voeten van Vilena. Vilena naar Immers. Lange aanval van Feyenoord. Goeie aanval. Terug naar Vilena. Vilena naar de opkomende linksback. Naar Bruno Martens Indi Die ook alle ruimte heeft naar Boetius. Boetius op de rand van het strafstopgebied. Met Arias tegenoverzicht. Wil de actie aangaan. Oh, mooie beweging van uh, Boetius. Maar in tweede instantie is uh, Arias die zich herstelt. En dan is het balbezit heel eventjes maar voor PSV. Want Vlaasie en Matthijssen halen samen een open doekje. Ja het wordt zometeen 4-1. Dat kan eigenlijk niet anders in deze wedstrijd in de Kuip. Dus 4 uur. Het nieuws van 4 uur wordt even uitgesteld op deze zender. Tot na dit duel. Waar het dus 3-1 is. met PSV. 20 minuutjes nog te gaan. Hiljemark neemt over voor PSV. En hoopt dan maar op een vlieging aan de rechterkant van Maher. Die het op snelheid nu en ook op kracht heb ik de indruk. moet afleggen in het duel met Filena. Die hem wel heel makkelijk van de bal zet. Korte combinatie van Feyenoord op het middenveld. Klaas is erbij betrokken. En dan eh, krijgt Filena een tik te verwerken van Mark Die kegelt hem gewoon van achter ondersteboven. En krijgt daarvoor een gele kaart. En is dan ook nog in staat om de scheidsrechter aan te kijken. Met zo'n blik van wat doe ik nou toch eigenlijk. Want de linkervoet landt eigenlijk naast man en bal. De rechtervoet haalt dan door op de... Achterkant van de benen van Filena. Gewoon een gemeene overtreding. En een vrije trap voor, uh, uh, voor Feyenoord. En dan tel ik even wat gele kaarten. 1, 2, 3, 4, 5 aan de kant van uh, uh, PSV. Waarvan er twee voor Bruma zijn geweest. En dus een rode kaart. En ook nog twee gele kaarten aan de kant van uh, Feyenoord. Voor Schaken en voor Pelle. Dus de heer Makkelie zit aan zijn gemiddelde balbezit voor Feyenoord met Jamaat. Oh, die stuit op schaars. En wat kan PSV dan in de omschakeling als de bal naar voren gaat bij Narsing terechtkomt. Narsing, ja, er staat één mannetje voor hem. Dat is Jozef Zoon die eventueel aanspelbaar is. Nu wordt aangesloten door Arias aan de ene kant die ook de bal krijgt. En aan de andere kant loopt Tamata. Maar ja, die aanval, die omschakeling is al lang weer gestopt. Want de bal is alweer terug bij Jurgensen. Jurgensen Breed naar Rekiek gebeurt even op de Feyenoord helft nu. Dan wil Schaars naar de bal, maar die wordt vakkundig door Janmaat van der Bal.